We gaan verder met de Hasulam de regel 4, naar de punt. Nog eventjes, als we klaar zijn nu met de vertaling, dus nog even een paar zinnetjes, dan geeft hij ons een zeer geweldige toelichting, wat in de onthulde vorm. Ja, zoals we altijd van, gewend zijn van hem. Eerst verhulling en dan komt onthulling. Uh, vier. We ze Adam de Hainu, Bauta, Vijf, Sura, Adam, Shabaolama punt Vier. Naar de punt. We zehu, en dat is wat geschreven staat. Dat is, is wat betekent dat negat beneden tegenover tegen of tegenover de zonen van Adam daar da, wil zeggen. nu dat zeggen in hetzelfde beeld van de zonen van Adam of van de mensen ze, zoals in deze wereld zo so staan ze daar en waarom ja. die hem sham, en waarom staat het dat zij staan daar? Wie kan zeggen, waarom staan ze daar? Waarom staan ze daar? Waarom zitten ze daar niet? Waarom zegt hij dan, zij staan daar? Dat zij hebben daar gadloed. Gadloed, wel gadloed, maar wel chokma met, bedekt met de Gassedim. Waarom staat het dat zij daar niet zitten? Ja, het staat dat zij staan daar stand, they the but, well, but they can fallerich parts of heaven. betekt me de chassadim. Ve Dim zes sham, en uporchim ba'avir me sham. Ve olim le yeshiva tseifen harakiyah be gan ha'edan shal mala. Five nade -punt. We om ze schamen, ze staan daar. Op Porchim en ze vliegen. Porchim doen ze net zoals de vlinders doen. Ja, dat is zoals dat Fladderen. Fladderen. Ja, fladderen, maar zo kan je ook zeggen. Fladderen kan je niet gaan. Maar Porchim, een beetje zo vliegen, zo kan je ook zeggen. Scheren, ja, scheren, zo. En zij vliegen daar bij in de lucht, dat daar is. Kijk, en ze vliegen in de lucht. Lucht, wat is lucht? We hebben geleerd, dat is ook weer, kan, we zullen zien, maar lucht is ook weer gese. We olim en zij stegen op, leesje, wat de rakia, naar de, naar het leerhuis van de Rakia naar het leerhuis van het uitspansel. Herinner je nog het leerhuis van het uitspansel? Wie was dat? Waar was dat? De wereld. Yitzira. Herinner je nog dat was het per geleerd? Dat was het uh, yeshiva. Yeshiva. Er uh, yes, bestaat een leerhuis van Hashem. Dat is dan uh, mal, mal, mal, malchut van de malchut van de atzelut. En was er nog een leerhuis, het leerhuis van Metatron. Herinner nog van die, van de hoofdaanvoerder uh, van die engelen? En dat is dan de wereld Yitzira. En zij waren nu, daarvoor stonden, waar ze zij? In het lagere paradijs. En lagere paradijs is bina van de malchut, de malchut, de Asiya. En nu steken zij op, let op, we oliemli shivata rakia, en zij stegen op naar het leerhuis van, de uits, van het uitspansel, dus naar het leerhuis van de Metatron. Zij van Boto, Ghana, Eden, Schumala, naar die, naar dat, naar dat Ghan, Eden, naar dat um, hoge, parad, hoge paradijs van boven. Punt. Bedoel, misschien wordt het, word zullen zien wat... Of dat. Uporchim acht shama. Umit rachatzim batal neharot afarsamon tahor negen. Vejordim vishorim lemata Uporchim zeven en ze vliegen, acht shama darnatu. Umit rachatzim en ze wassen zich of zwemmen, zwemmen, aan beide kan. Betaal in het dauw, het dauw of de dauw? De, in de dauw van de zuivere uh, stromen van Afersamon. Ik weet, ik kan niet zeggen wat het in het Nederlands is, ik weet niet eens wat het in het Russisch is. Maar dat is dus een zeer zuivere, zuivere, dunne olie, van, van, van, van afarsamon. Uh, ze hebben dat ook in het in Hebraose het, in, in het woord, modern woord hebben ze dat ook, maar ik weet niet precies wat het is. Lavande, of zo so is lavande, misschien lavendum, eh? maar ik weet niet precies wat het is. Negen. We jordim, we shorim, lematen, en ze dalen af, en zij rusten naar beneden, Ze uh, verblijven, of in de zin van rusten, zijn verblijven beneden. Waar begaan Eden het achtoon? In het lagere paradijs. Dus eerst omhoog en naar beneden. En nu goed opletten wat hij ons vertelt, het is de, de, voor hem het moment van onthulling. Hier komt, komt, uh, de onthulling. kien <coughs> bij ura dvarrim aikari kie Elf ben gar u ben zat gen be we ve gen be nishamot tvalif gul Kigar jicholot lekabel orachokhmah, kamut der Tin veeinan cerichot, shetetlabesh lahen hachokhmah, fertin, balavuch shel orach hasadim. En u absoluut een koncentratie van, en u verteld in die, alles gaat voor je open, als je dat opneemt in jezelf, let op. Bijur advarimtien. Uitleg van woorden. Die heeft van het verschil. Het kernverschil. Kan je dat zeggen? Het hoofd. Het hoofd. Het essentiële verschil. Het essentiële verschil. Dat er is. Tussen. Goed opletten nu. Tussen de gar en de zat. Tussen de drie eerste sfeerot en de zeven onderste sferot is dat is hij zegt hen beparzufien, Zowel so in de parzufien dus in de werelden, ja, in de parzuf tien sferot we hen shamot. Zowel so als in de zielen hoe bestaat daarin twaalf en nu komt het wel, let op komt het aan die gar die holot lekabeloora dat de gar dus drie eerste sferot kunnen ontvangen het licht hoogma kan mooi schuwen, doordat welke hoeveelheid dan ook. Dertien. We eindigen hier en ze hebben niet nodig. Schiet het labelen hoogma dat de hoogma in hen wordt ingebed, uh, wordt bekleid, dat de gogma bekleed wordt, in, het, in de bekleiding van het orga sadim. Zie je dat? Dus de gaar, de drie eerste, kunnen wel gogma ontvangen, welke hoeveel, hoeveelheid dan ook, dan maar, welke hoeveelheid dan ook zij aankunnen. Zonder, ze hebben geen behoefte ze, het is niet nodig voor hen om nog bekleed, ja, die dat ligt, te bekleiden in de chassadim. Het is niet nodig voor de Gar. Goed opletten. Dat is erg bijzonder om dat goed te weten, dat Masha, Enken, Parzufijwak, 50 We genen een schamot, mizon. Sheikharan vak, zestin, En, ei nan jeholot ora chuchma, zulat bat derech zeventien, hit la pshotoba ora chasadim. Kijk wat die deze wat we die paren zinnetis die steeds herhalen, want hier zit het antwoord en de weg. Naar de verlossing, naar de vrijheid, naar alles wat je, al het goede dat er is en dat denkbaar is. Weet ook. 14. Masje één keer in tegenstelling tot de partsofei tot de partsofei tot de wak van de partsoef, dus het lichaam van elke partsoef. Oftewel ze hier aan van elke partsoef. 15. We gaan en zo so ook, de neshamot, ook de zielen. Anoldot mis die welke zielen zijn geboren van de zon. Sheikaran wak, waarvan de hoofdzak is wak. Want de zon is, de hoofdzak van de zon is wat? Wak. Ja, de zon, zeeranpienenukwa. Dat zijn ook wak, of niet? Zes zeif van zverod. Zes zverod van de pien. Onderste sfeer, wat ze erop En nu, wat is de eentje. Dan hebben we zeven. Dus, en de mensen, de menselijke zielen, die worden voortgebracht door wie? Door zon, ja. De zon hebben de, produ de zon hebben de uh, zielen uh, voortgebracht. Wanneer de zon stegen op, toen de zon stegen op naar Abouhima. Want Abouhima is Shama. Die leveren in Shama en daardoor konden ze ook de zielen voortbrengen. De zon, wanneer de zon stijgt op naar de, op naar de uh, abou toen werden uh, Adam en Gava voortgebracht, etc. En Adam had al die zielen, die, wat we noemen dat oude zielen, is de bron van alle oude zielen. Uh, dus de we hen een Nanicholot 16, dus hij zegt: Elke stuk van de, part, stuk van de partsoef dat wak is, dus de zes onderste, als, als ook de, de zielen, want ook de zielen die worden van de zon voortgebracht, hen een Nanicholot, die kunnen niet het licht Chogma ontvangen, betekent. Bruikbaar maken. Zullen we anders dan door het inbeden, door het bekleiden in het licht Chassadim, of door het inbeden, inbeden van het licht Hochma in het licht Hassadim. Dus het licht Hassadim is verplichtend, iets voor de wie, voor de vak, voor de het lichaam van de parsoef, dan weten we jullie, weten jullie nu goed, dat elke vak, welke parsoef dan ook, waar het ook mag zijn, eh, heeft chesedim nodig. En, en eh, maar dan de uh, ware vak natuurlijk. En ook de zielen, want de zielen komen ook voort van de zon. Daarom de zielen hebben ook eh, chesedim nodig om te ontvangen ligt Chochma, kunnen ze alleen maar met de Chassadim. Wil je Chogma? moet je Chassadim voortbrengen. Moet je jezelf uh, instellen op de manier dat jij Chassadim uh, ontvankelijk wordt voor de Chassadim. Ontvankelijk wordt voor het ervaren van de Chassadim. Want alles is er. Weet? Eigenlijk is het Licht is, niet, licht is niet te verdelen in chassadim en Licht Op zichzelf licht is, is uh, enkelvoudig, homogeen, geen, uh, maar, maar ten aanzien van de kilim, vanuit het oogpunt van de kilim, kunnen wij, kunnen wij die, uh, omdat wij en weken tien smaken in onze kilim, dan Ten aanzien van onze kilim is het wel zo dat wij, die wordt verdeeld in tweeën, als het ware. Ja, dat wij nodig hebben en gogma en de gassadim. Maar dan gogma in het hoofd heeft geen gassadim nodig. Ja, in het hoofd, nu weet je dat. Maar in het lichaam komt wel gogma, het schijnen van gogma komt. Het is dus niet echt gogma. Het is het schijnen van gogma komt met de bekleding van de Hasadim. Anders, anders, kan je geen overeenkomst met de, het hoofd. Ja, dus dat is, daarom, is echt de, de regel, dat is de absolute iets, wat als je dat goed uh, leert, dan zie je dat en we gaan verder, 17. We zijn zo meer, daar gaan 18 deletaten de holza kai. taman kai me barucha negentien. De itlabis balavush yakarke gawna, vidi jukna trintach de hai alma. Ik de tekst vet gedrukt Ah, 17. We zeggen, dat is wat de zoger zegt. Da Ghan eden, eden, dat is het eh, paradijs van beneden, dus een lagere paradijs. 18. De Gholze, die Kaï, Taman Kaïme, dat alle rechtvaardigen daar staan. Baruach, in de ruach, dus in het geest, in de geest. 19. De eitlabes balawoos yakardi. Uh, waarom staat het in een roog? Omdat dat is wel gogma, maar dan op het niveau van roog. Begrijp je dat de chogma lager dat het schijnen van gogma, wat komt in het lichaam, is roog. Ja? Welk lichaam komt in het, in het, in het lichaam? Roog, ja of niet? Het is wel gogma. Maar dan gogma bekleedt er is bestaat op roog van gogma, Er bestaat roog van. Hassadim. Dus het, hij zegt zo'n roog, In de zin van dat het een, een lage schijne. Het lage schijne van Gochma is. Dat bekleed is in een dure, duurzame bekleding. Dus chassadim. De Kegavna, zoals so uh, die jukna. Dat lettertje. Dat letter, zoals dat letter, so het beeld de hay alma, in het beeld van deze wereld, Zo, so, zij staan daar in hetzelfde beeld, zoals in onze wereld, ja? Dus, nefesroge, shama, die zijn net zoals hier op aarde. Zoals we hebben al reeds besproken. 20 En nu goed, goed, goed letten, dat is een klein stukje in nog in, en hier is het geweldige dingen, gaat hij ons vertellen. Kikol hat sadjikiem, she bagan eiden 21. Haroochalahem melubashot, Balavusja Karshal, Oracha Sadim. Ik zal direct het vertalen. Kikol 20 na de coma. Kikol het sadikim shobagan eidena tachton. En je goed opletten. Want alle rechtvaardigen die in het lagere paradijs zijn. 21. Haroochalahem hun ruach." Van, elle, van ieder van hen. Melubashot, balavush yakar is ingebed in een dure, duurzame bekleding van oren van het licht van chassadin, 22. K'mone shamot, blayadam, shebollama zegt, net op, net zoals de zielen van de zonen van Adam, dus de mensen, die in deze wereld zijn, bij ons is het ook we zijn altijd bekleed in chassadim want anders kunnen we niet bestaan het is onze sfeer van het bestaan is altijd chassadim, bedekken ons met de chasadim dat is het enige wat ons ontbreekt. shalidei shalidei drieëntwintig lavush ja karzer en dat door deze bekleiding door dat door deze Duurzame bekleding. Zij aan ik avir Dat door deze... Dat welke... Dat door deze... Duurzame bekleding. Die aviren heet. Ja zie je. Dat het lucht heet. Lucht. En je geloot lot Kunnen zij opstegen. 24. Legan dan naar het, hogere, naar het hogere, naar het hogere paradijs. Ule kabel, Misha, Mora, Gochma, let op wat hij zegt. En, ont, en daar ontvangen, zodat zij daar het licht Gochma ontvangen. Dus het licht Gochma ontvangen zij in het hogere paradijs. Hier staan zij, hier staan zij, het is, is niet zo een beetje zoals je had gezegd, dat hier in het lagere paradijs eigenlijk hebben zij alleen maar chassadim. En dan stegen ze naar het hogere paradijs. Daar ontvangen ze gogma. En natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Dat, dan nemen ze dat mee, ook die gogma, gogma mee. Uh, naar het lagere paradijs. Duidelijk. Alleen in, in, in de vorm zoals die. Zoals het behoort van bij hen. Duidelijk. Als ze gaan kijken. Als ze stegen op naar het hogere paradijs. En daar halen ze de gogma. Dan wanneer ze daar afdalen, naar beneden, naar hun eigen trap treden, natuurlijk is het niet meer hetzelfde gogma. Het is al verdunde, het is dus al gogma dat minder, minder sterk is dan de gogma in het hogere paradijs. Dat begrijpt u wel, ja? Dat is een gogma dat ze dan op het niveau van het lagere paradijs is, dan is het wat lager natuurlijk, maar het is wel gogma. We agerkagen vervolgens 25. Hoogrood, lymkoman, lagaardeden, atachton. Waar vervolgens keren zij terug naar hun plaats, naar in, de, in het lagere paradijs. Punt. En dat spreekt het aan van de bron, ja? de, de zielen in de, van de in de bron. Maar precies hetzelfde is het altijd zo met ons. Hier op aarde zijn wij verbonden, moeten we de verbondenheid steeds uh, aanhouden, stimuleren van ons en onze wortel in het lagere paradijs. Begrijp je? Hebben wij dat, dan is de verbondenheid is een, is, is precies hetzelfde met Neffers. Neffers tegen Neffers. En dan wordt Neffers van het lagere paradijs, stijgt op naar van een afdeling Neffers, voor alle Neffers, in een hogere paradijs, etc. Altijd. Altijd hand in hand en voet, voet ja, been voor been niet, En niet, dat is wat de, ook de, de, de Torah de zegt, oog voor oog en het aanvullen, dat betekent overeenkomst naar regenschap. <laughs> en niet, begrepen iedere begrepen en niet een klap als die dan jouw iemand een iemand oog heeft uitgestoken, ja, zeg dat, dan, hè? dan moet je, moet je hem ook, dat is alleen overeenkomst, alles moet in overeenkomst naar regenschappen, dat is wat de Torah zegt oog voor oog en tand voor tand hey, en niet, uh, niet op een andere manier 25 naar de punt we zes omer we keim 26 zesentwintig taman schikar me koman a kavo hoe bagan eiden at 27 oparche, ba'avira, visal, colego, Mitifta 28 terakia, ba'hu, gan, eden, dele, Ela. Alleen de zoger heb ik gelezen en nu ga ik dat vertalen. 25. Absoluut in concentratie, want uh, nu komt de essentie en nu komt het het ontvangen van het licht. Daar gaat het. We zijn Schommeyer, en dat is wat hij zegt, we kijmen de man, en zij staan daar, die zielen, 26. Bij schijker me komen, haka dat de kern, de essentie van hun, de hoofdzaak van hun, staan daar, van hun vaste plaats daar, van hun vaste plaats is in het lagere paradijs. 27 op en zij uh, vliegen in de, in de lucht. En dat lucht is, is gesadiend, zoals we hebben geleerd. We saluko en stegen op Lego naar de, Metiefde, de rakia, naar het uh, leerhuis van het uh, uitspansel. Dus dat we hebben we gezegd, dat is de de Yetsira in de Yetsira 28, Maar hoe gaan eden de eil, naar die, naar dat paradijs van boven? dat schijnt wel dat dit wel paradijs, wat hij zegt, paradijs van boven, dat is. Uh, ze dus gaan via de wereld Yetsira. Shabbakoh hay avira dat krachtens door de kracht van die avira van het, de kracht van het van de lucht, van het lucht. 29. So, hoe dat dat, dat is is. En voor God, zij vliegen we en stegen op de linker kolom, de eerste regel. Eden heilion naar het hogere paradijs. Waarvoor? Lekker Chokma om Chokma te ontvangen, Wat zij hebben Chokma daar in het Lagere paradijs. Oeparge. En zij vliegen. We is tagien. En zij wassen zich. Of zij zwemmen. Uh, twee. Beter misschien wassen zich. Woord, waden. Huh? Waden. waden. En zij waden. In de talen. De haren in de. Um, dauw Van. De st uh, st dunne stromen, dunne afersamon stromen, afarsamona dagje. In dat woord zelf zit enorme, enorme betekenissen. Uh, het komt wel een moment wanneer je dat harie dat vertelt. dat is wat betekent dat, dat? Kan je dat aan die gematria, aan die elke letter, daar wordt het. Wordt het. Maar het komt wel op zijn, op zijn tijd bijzatterschijn. Ki ora hoch wat betekent dat? Drie. Shehu, Shehen me kablood. Sham bagan Mechona, Bashem, yud Gimel, Dahari vier, de afrasamona dachje. Net over je zegt ons. Wat betekent dat? Dat die zegt dat zij ze vliegen daar en ze wassen zich of zij waden in de. In, die, in die, wat, wat hij allemaal vertelt ons, hij zegt zo: "Ki ora chomah, want het licht chokma drie. Shem me sham die zij daar ontvangen in de Ganeden, in, in het hogere paradijs. Mechona bashem heet, let op, heet in de naam Yud Gimel Nahari. heet in de naam van dertien stromen." de regel 4, van de dunne afersamon, van de dunne olie, olieachtige stromen van de afersamon. Dat is de geestelijke stromen, uh, dat heet in dan jud 13, En 13 we weten dat 13 is het gochma. Is uh, kia gochma niet krijgt shemen, want de gochma heet shemen, heet olie. En de Farsamon is ook olie. Wa, mispar gimel, En het getal 13 leert, verwijst naar de Chokma van de lame, van 32 paden. Dus de Chokma van links, wat we hebben gewaar naartoe, de bina opsteigt, wanneer uh, uh, wanneer men maan doet opstijgen. Dus dat is dat de gogma die daar vandaan aangetrokken wordt. Zes we hier moet je dat, het woordje agharkach, zo'n afkorting, uh, het, de, het letter, de letter he, van de letter he, get maken. In de, in de regel zes na het hakje daarbij. hebben we dus de tweede de derde letter is het en niet hey. Heb je dat? Heb je dat? Iedereen het. De, re de regel 6, 1 het laatste woord, daar voor de twee, voor twee apostrofen, in plaats van hey het maken. We achar we nachte zeven, we sharan, letata, de haino. Sijnan je holot lehsahod acht sham, vetehe vakar kablatana chochma toch lawoos, neechen haikarselahen, jordot megan eiden hailion lemekoman, tin legan eiden hatachtun. tachton. Goed opletten wat hij zegt ons, precies hetzelfde wat hij vertelt ons over algemeen, het algemene in het algemene aspect precies hetzelfde gebeurt het wanneer wij man opstegen en wanneer wij de gogma ontvangen ook precies hetzelfde wij doen net of wij komen van een lagere paradijs naar een hogere paradijs, precies hetzelfde komt het uh, bij ons wanneer wij de uh, gogma ontvangen in de chassadim, precies hetzelfde Goed, let op uh, we ze na, zes naidake, en vervolgens. We nachtee, en ze dalen af, zeven, we sharan letata, en trekken naar beneden. De hainu, en verblijven beneden, dus, kan je dat ook zeggen? de hainu, dat wil zeggen. Dus zij ze ontvingen al gochma, en ze gaan naar hun eigen plaats. We hebben ook zo geleerd, bij ons ook dat, hoe ontvangen wij Gadloed? Even, eventjes, ja, even een flits Gadloed, en dan wordt het weer Gadloed. Ze ja. je dat ze kunnen daar niet verblijven. Die zielen, die komen dan van de lagere, het lagere paradijs, kunnen daar niet lang blijven, daar. Maar ze kunnen, maar we tegen kablatan chokma, maar direct na het ontvangen van de chokma, in de duurzame, van in hun duurzame bekleding, dus in de Hasadim, Jordot leganeiden naar Jordot, jordot dalen ze af van het, la, van het hogere paradijs naar hun eigen plaats leganeiden eiden Naar het lagere paradijs. Tien. Precies hetzelfde doen wij ook. Met elke opsteking doen wij ook. Gaan we naar boven. Halen we dan oor. Wij moeten aan ons. Let op. Onze man wat wij gaan doen. Is oor Let op. Hoe gaat het? Als wij. Goed opletten. Als wij doen. Wat betekent man? Man betekent dat ik sedim aantrek. Dat ik mij open maak voor Orgasadim. En dan gaat mijn Orgasadim, dat man, wat ik heb naar boven breng, dat is daarmee, als het ware, eh, trek ik orges, heb ik een dan sedim. Dan, dat man die gaat naar boven, naar hogere traptreden. daar ontvangt ik ook via de middelste lijn, en dat Trek weer naar mij toe, dan ga ik dan naar mij. Dan heb ik dan die Chokma in mijn chassadim. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus mijn chassadim komt naar boven. Haal daar uh, Chokma, Net zoals uh, zeer, zeer en pin en bina. Zeer pin is chassadim. Die haalt dan die, van de bina gogma. En die brengt dan die Chokma via de middelste lijn naar, nou, naar beneden, naar zijn eigen plaats. Het is natuurlijk niet dezelfde gogma, het is lagere. Het is uh, dus natuurlijk op het niveau, op gogma van het niveau van de Zeehantine. Maar dan haalt je naar beneden gogma, Want die kan niet verblijf, blijven daar bij de Bina. Ook wij kunnen niet lang blijven daar bij de Bina. Ja, het is, uh, het is geschreven, de Torah geleerden hadden gezegd. Geen mens kan langer dan, langer, langer houden, behouden. Dat orgochma, wat of uh, dat licht wat hij ontvangt daar bijvoorbeeld na een gebed. Ja, een soms geweldig gebed een mens doet. En maar ik, we hebben geen kracht om langer dan een uurtje dat vol te houden. Na direct naar het gebed, erg snel gaat het weer zakken. Natuurlijk niets verdwijnt in het geestelijke. Maar omdat we gaan terug naar onze eigen plaats, kunnen we niet dat kunnen we niet, en dan is het natuurlijk sommige, ik vond het daar zo jammer als toen ik als traditioneel mee bezig hield ik had soms een gebed en ik voelde mij zo hoog en zo uh, opgelucht en zo uh, met veel kracht en et cetera, et cetera. En direct na het en direct na het gebed voelde ik direct snel snel zakken zakken naar beneden en dat vond ik jammer ...of naar Shabbat bijvoorbeeld... Het is, niets, ...het is niets aan de hand... ...het is geweldig... ...want jij moet weer terug naar je eigen plaats... ...jij kreeg die... ...jij kreeg dat ...het hoge... ...op een hoge plaats... ...en dat is niet jouw realiteit... ...jij, jij hebt jou verheven naar een hogere realiteit... ...en daar voelde jij... ...het hogere, de hogere realiteit... ...op een hogere manier... ...en nu, nu zak je weer naar je eigen plaats... En natuurlijk voel je wel dat dit dat alles wordt uh, weer gewoon. Begrijp <laughs> je? Maar het is altijd niets verdwijnt in het geestelijk. Die, die al steeds, al die indrukken die druppelen, druppelen en bevrijden ons. Want met elke op, ophef opstijgen van man, uh, een stukje van de vonken van, van de klipoot haal ik naar boven. En eenmaal naar boven gehaald. Wil ik dan voorzichtig zijn om niet meer die weer terug te, te laten komen daarnaartoe? Dat kan niet. Maar natuurlijk kunnen we altijd zondigen. En daarom moeten we altijd goed opletten dat we... Dat, en niets verdwijnt in het geestelijke. Wat je eenmaal heeft, hebt naar boven gehaald van jouw klipot, kan niet meer terug. Je kan wel vallen een andere keer misschien weer. Maar eh, wat je eruit gehaald hebt, kan niet, kan niet meer um, hoe ze niet meer te corrigeren 10 na de punt olefish agent sri khotle kabela khokhma tokh lavush ahasadim 11 dogmat en het na de komma dogmatnesh amod en het utan ook een heel belangrijk punt dat Adam Dehai Alma Fertin in het leven van de jonge man is, die in het de en nu goed kijken, wat betekent dat? Dat hij begon deze woord met negat Adam tegenover, of zoals uh, so de, zo, de zonen van Adam, zoals de mens in onze wereld. Waarom vergelijk hij, wat betekent die vergelijking van uh, die zielen in de zielen in het lagere paradijs, met de mens in onze wereld? Goed opletten, wat je ons vertelt. Olefi, din scheen zeichoudelijk en aangezien zij dus de zielen van het lagere paradijs, dat die opstegen naar het hogere paradijs, nog een keer, Ulefi en aangezien zij hebben nodig hebben om chokma te ontvangen, elf toch lavusha chassadim, Binnen, het binnen de bekleding van de chassadim. Want daarom steigen zij naar boven. Want zij willen daar hoogmaand vangen. Zij hebben chassadim. Maar het is in het lagere paradijs. En nu willen zij hoogmaand vangen. En omdat zij dat nodig hebben. Let op. Dogmatische modne Adam. Net zo als uh, vergelijkbaar met de zielen van de mensen. Ze, net zoals de zielen in onze wereld. Dus, dat is, zij daarmee, daarmee overeenkomen zij, als het ware, met de mensen, uh, in haar regenschappen met de mensen, in onze wereld. Ja? Dus in onze wereld is het precies hetzelfde. We kunnen niet anders. En omdat zij dat precies hetzelfde nodig hebben, om daar de gochma ontvangen, in hun bekleid, in hun chassadim, al daarom hakatuf megane gamotan, daarom ook uh, daarom uh, het hele geschrift, uh, dit vers, noemt ook hen, ook de zielen in dit vers, ook de zielen van het lagere paradijs, neget bene adam, dat zegt hij dan, tegenover de zonen van de mens. Dus noemt hen net zoals tegenliggers of uh, parallel met de mens in onze wereld. Bahagudi Yugna, zegt hij dan, in hetzelfde, in hetzelfde beeld, zegt de Zoger, De bnei Adam, zoals de zonen van Adam, of de mensen, behai, de high arma van deze wereld. Daarom de Zoger zegt ons dat, dat die zielen, die zielen van het lagere paradijs, die doen dat die stegen naar boven, om Gogma te ontvangen in hun chassadim, net zoals. als the men's in our world that do 14 because they are be in the same way as Van man befinden sich in this world they in the same in the same they have the same form of the same spiritual form because they have also they have a Van because hebben have the same form as the mensen als de zonen van Adam, oftewel de mensen in deze wereld. Vijftien. Die hen, want ook zij, ook de zielen van het lagere paradijs, hebben zrechot lelavuus en kamutam, hebben nodig de bekleding van de chassadim, zoals zij, zoals de mensen in deze wereld. Daarom de zoger Daarom wij die, dat uh, in de zoger zien we dat die parallel tussen de mens in tussen de zielen van het lagere paradijs en de mens in onze wereld. Nog iets een vraag of iets misschien wat. zie je dat? Maar de verbondenheid, kijk nou hoe zien we dat het paradijs wat wij leren over het paradijs. Ja, is, je ziet het wel. Op de boom te sleven zien we de, de hoogtes. Wat het paradijs is. En de eigenschappen. Wat is het paradijs. En niet een plaats. Dat, dat er een plaats is. Dat, dat heet paradijs. Natuurlijk alles is. Uh, alles moet wel overeenkomen komen met de eigenschappen. Natuurlijk hier op aarde ook. Is er een paradijs? dus een plaats hier op aarde? Dat ook geografisch, als men, als men dat zegt. Maar dat interesseert ons niet zoveel. Dat ook de plaats is niet geografisch. Maar wel, alles kan je natuurlijk in elke opzicht. In de geografische opzicht kan je een paradijs vinden. In de tijd kan je een paradijs vinden. Dus alles, het, het, het, het de essentie van... In elke tien sfeer kan je het paradijs vinden. Dus in elke toestand waarin wij verkeren, kan je ook een paradijs hebben. Ja, want niets bestaat in het algemene wat niet bestaat in het, eh, in het minste detail van de schepping. Daarom het paradijs natuurlijk ook de mens hier op aarde heeft te maken met, paradijs, met het paradijs. Heet? Wij hebben verbondenheid met dat paradijs, met het lagere paradijs, geeft niet, maar we zien wel dat de zielen van het lagere paradijs uh, allemaal stegen op in bepaalde momenten, op bepaalde momenten in tijd, stegen ze op naar het hogere paradijs. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dat wordt ook aangetrokken steeds naar het lagere paradijs. Ze trokken uit de gogma, licht gogma naar het lagere paradijs. En van het lagere paradijs naar de zielen in onze wereld. Hier wordt hij ons verteld. In overeenkomst naar eigenschappen. Met wie hebben we je overeenkomst naar eigenschappen? De zielen hier in deze wereld. Met de zielen in. De mens in deze wereld heeft, heeft overeenkomst naar eigenschappen, en moet ook overeenkomst naar eigenschappen zoeken, steeds, met wie? Met de ziel, met zijn eigen ziel, in, de, in het lagere paradijs, want dat is, qua eigenschappen zijn wij, wat hij ons had verteld, de nieuwheid, dat qua eigenschappen zijn wij, uh, lijken wij op elkaar. Dus overeenkomst en regenschappen hebben wij met het lagere paradijs. Ja, wij hebben chassadim nodig. Wij kunnen Chochman niet ontvangen zonder chassadim. En zij kunnen dat niet doen. Wij doen dat hoe? Wij doen dat, let op, parallel. Wij doen dat door gebed, door man op te brengen, door mitzvot, door de voorschriften te doen. Daardoor trekken wij... Uh, onze man omhoog, om chesedim op een hogere, op een, om gogma, op een hogere traptreden van een hogere traptreden naar beneden te halen. Ja? Naar on, eerst stijgen we op, we kunnen niet gogma naar beneden halen, nooit kunnen we Chogma naar beneden halen onder de parsa, onder de, ja, onder de tabur, of onder de gese, zoals we dat zeggen. We moeten eerst boven de gese komen, daar moeten we daar man naartoe brengen... en daar ontvangen we gogma... en brengen we dat via de middelste lijn naar beneden. Dus eigenlijk... precies hetzelfde doen we als zij... Die, doen we dan in, in de hogere... tussen de hoge lagere paradijs... en de hogere paradijs, ja of niet? Bij ons is het precies hetzelfde... bij ons is het onder de... onder de overeenkomt met het... Lagere, lagere paradijs... Want daar is het, dat is dan de lagere paradijs, is ook dan wak. Ja, wak van het hele, de hele paradijs. Het hele paradijs is tien Hero. Ja, duidelijk. En precies hetzelfde bij ons is het. Dat is dan een lagere paradijs. Ook in ons, kunnen we dan zien, is vanaf de gaseer naar beneden, is een lager, vanaf de, van de, van de, van de gaseer naar beneden, is eigenlijk uh, een lagere paradijs. Wij kunnen wel daarvan een lagere paradijs maken. In, be overeenkomt met het lagere paradijs en net zoals de zielen van het lagere paradijs om gogma te ontvangen, moeten zij opstegen naar het hogere paradijs en brengen dat naar beneden, want zij kunnen daar niet blijven in, in, daar in het hogere paradijs, zo so, precies hetzelfde is wij Wij, mens is altijd wat is de mens? is onder de gazet. is altijd de kilim onder de gazet. Onthoud dat er goed. De kilim van boven de gazet, dat is een kilim van de schepper. Die wij ook hebben, maar dat, zijn, dat is niet mijn ik. De mens is de kilim van het ontvangen. Wat heeft dat de schepper gemaakt, gecreëerd? De wens om te ontvangen, ja of niet? Dus de kilim van de ontvangen, dus is onder de gazet, dat is De mens. De al lijkt het ons dat dit anders om is, of de wij denken alleen maar aan de uiterlijke schijn. Dus daarom is de kilim van de ontvangst, dat is de mens, dat is ik. Daar zit mijn essentie. Essentie van de mens zit daarin. Daar moeten, kunnen we niet corrigeren, daar, want er sindsom is geweest. We kunnen niet naar trekken meer van boven naar beneden. Want dat is net zoals het na de na het breken van de kilim, ja, van de wereld kudim, was het niet meer mogelijk. In de wereld, vanaf de wereld Absoluut is niet, kan niet meer het licht, parsa, het kochma via de parsa naar beneden komen. Absoluut onmogelijk. Dus, men kan wel, dan, dan wordt het de zonde. Dan is het, uh, gaat het naar de klipot. Maar, men moet het altijd man omhoog brengen, naar boven de gezegd, via de middelste lijn. Brengen we daar naar beneden. En daarmee, daarmee, dan doen we net zoals de zielen in, de, in het lagere paradijs doen. Je ja, ziet het wel Overeenkomst daar, zo so beneden, zo so boven. Precies hetzelfde, op dezelfde manier wat hij ons vertelt, zien we dat het dezelfde, absoluut dezelfde structuur is: beneden en boven. Alleen er zijn wel een aantal zeer uitzonderlijke zielen. Hoe, hoe, dat is ons aan ons niet gegeven. Waarom? Kijk, de, het, het, de parzoe van Adam, de eerste mens, die had al die oude, die al, al, de hele, alle zielen had die in zichzelf. Dus de hele parzoe van, uh, zoals organen van de mens, de? Uh, alles had hij dan in alle andere volgende generaties die hadden dat precies hetzelfde, dus de ene die behoort bij de schouder van Adam, van Adam. de andere behoort bij zijn vinger, bij zijn voet, bij wat, dus betekent plaats in zijn parsoef. Daarom zijn er ook zielen die die komen, die dus die afkomstig zijn, bijvoorbeeld, ik zeg het even, die afkomstig zijn van het hoofd, Bijvoorbeeld ja, van het hoofd van de ketter van de dam kan. ja Die, die speciale zielen. Dat kan ook zijn. Dat die van die zielen komen. Die speciale zielen. Zoals de ziel van. Uh, Jehoiade. Jeho Benjahu ben, ben, ben Jehoiade. En, en andere zielen. Maar dat kan ook zijn. Dat het speciale zielen zijn. Die, die wat wij noemen dat. Nieuwere zielen zijn ik heb daar weinig over, dus dat is een speciale studie, er nieuwe zielen zijn er die ook kunnen zo hoog um, grepen dat zij dan gaan naar de atik en van de atik trekken dat het licht. Dat zijn de zielen van de uitzonderlijke zielen, die dus van die van um, het hoge paradijs. Zijn. En zij helpen natuurlijk ook degene die, die zielen die in het lagere paradijs zijn. En ook wij trekken via hen ook het licht naar beneden. Oké, okay. nog iets.